Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd houdt de Amerikaanse president Trump een persconferentie over de situatie in het Midden-Oosten. Op tafel lag een Pakistaans plan voor een tijdelijk staakt-het-vuren. Maar Iran wijst dat af. Volgens verslaggever Marieke de Vries is het plan met zowel de Amerikanen als Iraniërs besproken. Uitgangspunt zou een gevechtspauze zijn van 45 dagen, gevolgd door een bestand. In die 45 dagen zouden dan de details voor een verder bestand verder moeten worden uitgewerkt. Het liefst met mensen aan tafel in Islamabad. En daarom wordt ja, dit akkoord, zoals het besproken zou zijn, nu al het Islamabad akkoord genoemd. Iran wijst het idee dus af en wil een direct einde aan de oorlog. Trump zei vooruitlopend op de persconferentie dat de Iraanse plannen niet goed genoeg zijn. Als president Trump het dreigement doorzet om civiele infrastructuur in Iran aan te vallen, dan is dat illegaal en onacceptabel. Daarvoor waarschuwt voorzitter Costa van de Europese Raad van Regeringsleiders. Trump wil bruggen en energiecentrales vernietigen als Iran niet morgen een einde maakt aan de blokkade van de straat van Hormuz. Costa zegt dat de Iraanse bevolking dan het grootste slachtoffer is. Het internationale Rode Kruis deed vandaag ook een oproep aan regeringen om geen oorlogsmisdaden te plegen, zonder daarbij namen van landen te noemen. Bangladesh start een noodvaccinatiecampagne om kinderen in te enten tegen mazelen en rode hond. In het land is een grote mazelenuitbraak die de afgelopen week aan tenminste 17 kinderen het leven heeft gekost. Vermoed wordt dat het dodendal een stuk hoger ligt. De noodvaccinaties van de WHO en Unicef zijn voor kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar oud. Dat zijn er zo'n 1,2 miljoen in Bangladesh. En het weer nog. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Morgen veel zon en 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Tot weer die nieuwe single van Nuland. Die het tweede uur van deze alternatieve VM in luidt, Something About You. Ja, het, uh, ik, ik, ik kijk ergens op een, een of ander ja, mapje waar ik op aangesloten ben. En toen zag ik in één keer die nieuwe single van Nuland. En ik denk, wat is dit nou? Uh, meestal is Alex. Want Alex Nuland is degene die achter Noeland schuilt. Wel zo. Um,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 I'm you could.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 Uh, uh, mijn grote vriend Engel die, uh, die doet, natuurlijk, uh, doet natuurlijk mee uh, en daar heb ik nog wel wat mensen erop staan uh, waaronder het gilde uh, maar ook uh, Rico van Opgezwollen uh, mm -hmm. heeft een uh, bijdrage op de plaat uh, en, uh, ja, dat, ja ja uh, want uh, ho hoe lang ben, ben je ermee bezig geweest om dit album in kannen en kruiken uh. te krijgen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 Ja, eh, want, want, want we zeiden al, hè, er, werden, er zijn wat samenwerkingsverbanden in, in dat opzicht. Er staat er ook nog één op, er is ook een single geweest, met Diggy Dex. Hoe ben je aan die persoon gekomen? Uh, Diggy Dex is iemand die uh, uh, Engel al een hele tijd uh, kende uit zijn uh, uh, uh, vroege uh, rapjaren. Mm -hmm. uh, en ik ben via Engel ook met hem in contact gekomen. En uh, uh, we hebben een... een, een, een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 Uh, of geëpt ge en uh, ja, daar was het enthousiast over, dus uh, die heeft uh, uiteindelijk uh, hele mooie bijdrage geleverd. Zeg, ja, ja. Naar mijn, naar mijn idee van een van de betere liedjes van de, van de plaat, uh, al zeg ik het zelf. Ja, uh, nu, komt dat, nu, komt, nu komt dat album uit, Water onder de brug. Wanneer komt dat uit? 3 april.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 Het uh, is eigenlijk wat we met uh, uh, uh, een mooi woord een anglicisme noemen. Het uh, is, uh, is eigenlijk volgens mij een, een Engelse of een Amerikaanse zegt wijze. It's water under the bridge. Dus waar wij zouden zeggen zand erover of uh, oude koeien uit de sloot halen.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 en lukt de nick, dan laat ik los en gaat morgen op mijn bucketlist Het mooiste moet nog komen Nog veel te veel te zien en Dankbaar voor als dit het was Maar er ligt meer in het verschiet Oh, het mooiste moet nog komen veel te veel te zien en Dankbaar voor als dit het was Maar er ligt meer in het verschiet Iedereen die heeft het toch te maken de eerste baat te volgen, te leren of je trots te laten. Maar ik ben klaar voor deze moord. Oh, het mooiste moet ons komen. Dus dit is hoe vertrouwen voelt. Ah, dit is wat er wordt bedoeld als iemand niet van na benauwde roet. Dit is die sprong in het diepe.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 klopt, we hebben vorig jaar een, een EP uitgebracht, dat was 2024, en, uh, een klein toertje gedaan maar in Nederland. En uh, dit jaar hebben we twee singles uitgebracht, uh, Getting Closer en de andere is Look Away. Mm -hmm. en, uh, ja, dat is inderdaad ons recente materiaal waarmee we nu uh, ja, 2026 induiken.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 Portie crunch in ieder geval. Van uh, de heren van de Dead Left. En die Guillaume Dumas. Is ook onderdeel van Silver Pockets. Full. Dus dan weet je dat ook. En we gaan verder met Jackie en Effects. En dat nummer dat heet The Complete and Awful Truth. The Complete and Awful Truth.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 Right, I love to go for the wrong kind of man Watch me mess it all up But I'll do it again <laughs> What's me do it again, again, hey! Mirror, mirror on the wall, do not catch me when I fall. I'm bare within my own disguise, just giving it an honest try. Mirror, mirror, don't be dim, forgive me for that. I Right. I love to ignore every single red flag. Watch me mess it all up. and it's a duck bag. Hey! Watch me do it again. Hey! Whoa!